Autobedrijf Standfoort, de vertrouwde specialist Standvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort Voort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. ZFM Met nu entertainment for you. The you can dance, you can dance, you can dance. Gonzales uh, is geboren in uh, Montreal in 1972 en is eigenlijk opgeleid als een uh, klassiek pianist. Maar uh, woont sinds eind van de jaren 80 in uh, Berlijn. Hij komt uh, dit jaar in, al, in, ja, met een nieuw album uitgenaamd Ivory Tower. En deze staat er ook op. You can dance. Chili Gonzales dus en uh, You Can Dance. En Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 19 februari 2011. Nou, Wat kunt u uh, deze uitzending verwachten? Je kan er eigenlijk niet omheen hè. René van der Grijp, wat hebben we gelachen deze week over hem. Zijn betoog over de vierde man uh, zou maar een beetje voor uh, een lulletje worden bestempeld door hem. Ik heb een uh, fragment gevonden. Ik denk dat uh, de meeste mensen het wel hebben gehoord. Maar ik moest zo lachen. Ik ga hem gewoon nog een keer laten horen. René van der Grijp. Dus uh, even lachen om de vierde man. En uh, nog iets geinigs. Je kent vast wel Eddie Walli. Die Belgische zanger. Hij is... Uh, ja, hoe kan je dat zeggen? Toch wel een beetje apart. En ik moest zo erg om me lachen. Want je hebt in België het programma De Slimste Mens Ter Wereld. Dus een uh, kennisquiz... En um, hij heeft daar... Hij, sommige bekende Belgen... Of Nederlanders, maakt niet uit. Moeten soms een, een vraag stellen. En hij doet dat ook. En nou ja, op zijn manier dat is zo ongelooflijk grappig. Ook heb ik een, uh, ja, een grappig, een grappig uh, filmpje gevonden over Arius. Dat is een, uh, een rapper die verschillende bekende Amerikaanse rappers na gaat doen. Bijvoorbeeld Jay-Z. Die doet hij echt na. Dat is echt te gek. En voor de rest kunt u... Um, ja, propster Henry Horen, tweede uur om half, uh, rond half zeven. Hij, wat vertelt hij? Wat is er gebeurd uh, met de showbiznieuws? nieuws? Ik ben erg benieuwd. En natuurlijk muziek uit de provincie met deze week de provincie Utrecht. En dan nog iets, helaas is uh, Roy afwezig vandaag. Hij heeft namelijk een etentje. Want uh, zijn moeder is, uh, ja, ja, gefeliciteerd moeder van Roy. Ik denk niet dat je luistert, maar alsnog. Maar we gaan hem, uh, we gaan hem straks even bellen. Want ik ben wel benieuwd uh, hoe het met hem gaat. Ook... Uh, ja, ook kan je natuurlijk even in de uitzending komen Ik ben benieuwd wat, er, wat je hebt meegemaakt Is er wat leuks is? Maakt niet uit wat Misschien wil je al een plaatje aanvragen, geen probleem Bel dan even naar de studio 023 573 1969 Dus gewoon even bellen 023 573 1969 Nou, dan even iets anders um, Vorige week is er toch iets gebeurd Ik heb op CIO's dansles CIO's sportopleiding En dan moeten wij dansen nou, er zijn allemaal dingen die bij mij passen. Maar er is één ding wat niet bij mij past. En dat is dansen. Op deze plaat moesten we dansen. Zie je het er voor je? 1, 2, 3, 4...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 René van der Gijp. Je kent hem vast wel, de analist bij Football International. Immens populair. En hij wil een, uh, ja, een nieuwe actie wil hij oprichten. Hij, wil, hij heeft wil meer respect voor de vierde man. Dus hij wil als de vierde man zijn. Bij voetbal heb ik het over. Als de vierde man zijn bord uh, omhoog doet met bijvoorbeeld een wissel. of met extra tijd. Wil hij dat iedereen in het stadion gaat staan en gaat klappen. Nou zijn er ook wel meer dingen wat hij van de vierde man vindt. En dat heeft hij duidelijk geuit in het uh, voetbalprogramma Voetbal International Aans of, uh, vorige maandag. Nou, luister even mee. Doen. Ik heb gisteren Gert-Jan uh, Gert van Beek een sms'je gestuurd. Weet je dat? Uh, ja, dat. dat ja, doe nou niet, joh, met de vierde man, joh. Dat moet je toch niet doen, kom dat is En nou die geworden. Ja, ik had een sms'je gestuurd. ik had Maxine, uh, of niet? Ja, natuurlijk mag jij even kijken, dus oh, Dan gaan we me voor openen. Maar je had het gezien zaterdagavond. Ik had, dag... hem, ik had hem dit sms'je hem sturen. Wat staat, ik kan niet meer zo goed lezen. Dit heb jij gestuurd, Anna. Ja. Heb jij enig idee hoe het leven moet zijn in de wetenschap... dat je de vierde man bent? Hoe leg je dat uit aan je ouders? Dat ja, heb jij aan gestuurd? Dat is toch het <laughs> hele verhaal? <laughs> hoe moet je nou aan je ouders uitleggen dat je de vierde man bent? Ik bedoel, je kan dus niet fluiten en niet vlaggen. Nee. <laughs> En dan word je dus de vierde man. Ja. En het ergste is, wat ik weet, en dat weet ik, dat is dus echt waar, dat dat hebben ze dus ook in de paspoort staan. De, vi <lacht> de, de, de vierde man. Ja, maar dat is toch vreselijk, man. En dan snap ik werkelijk niet dat die trainers die discussies aangaan met die mensen, weet Maar je? Hij, hij bleef vrij rustig. Zullen we nog even kijken hoe het was, hoe die was. Ja. Hij, ja. hij bleef. en beek, hij was ja. vrij rustig. Kijkt u mee. De mensen, gaat opnieuw hier van de bal. Ja, weeny dat moet je de doen, joh. kijk, nou, kijk dit, dit is hem dus hè. Kijk, Jeroen Sanders is dit. Ja, maar ik heb vroeger heb ik, of zeg maar eh, toen ik op de weg hierheen heb ik zitten denken, wat vond ik nou altijd in de sport? Het, het meest banale wat je kon doen, en voor mij was het meest banale was uh, bakkenist. Dat was zo'n gozer. Ja. Ken je dat nog? Dat was zo gozer. Die, die in die... zo'n bakkie zat naast zo'n crossmotor. En die hing de hele tijd zo aan. Die mocht op. ook geen helm op. Nee. Die die hing de hele tijd zo uit die motor. Die brak ook altijd zijn nek. Als, als die motor viel was hij altijd te klos. Je zag je die, die coureur zag dan, of die motorfietser. Ja. Uh, die zag je dan heerlijk zo vallen en die stond weer op. En die bakkie niet. Die lag dan met die hele motor op. Nou. Dat is ongeveer hetzelfde als de vierde man. Ja. Kijk, de vierde man, dat is gewoon, dat is vreselijk. Ik, ik, zat, ik zat te denken, ik heb ook aan Gert-Jan verteld. Maar, ik, maar hoe reageerde Gert-Jan? Nee, het... maar Gert, eerst was hij er nog vol van, maar toen ik hem helemaal heb uitgelegd... Wat het hij Hij wilde nou, Ja, aan. wat het nou was om vierde man te zijn. Hij zegt, ik zeg er nooit meer iets tegen. En kijk, ik heb hem ook uitgelegd, zo'n vierde man... Stel je voor, zo'n vierde man, die gaat met zijn vrouw naar een parenclub. Ja. Nee, maar stel voor. Ja. Dan zit je aan de bar en dan moet je dus uitleggen waar je bent. Dus dan zeggen ze, wat, wat doe jij? Dan zegt ze, ik ben de vierde man. Dat houdt dus in dat er dus drie voor hem geweest zijn. Nee, maar, neem maar even. Het enige... Het enige, het, het enige waar het mij om gaat. is dat. Gert Jan was boos. dat de vierde man. geen beslissingen durfde nemen. Nee. Maar dat, natuurlijk doet de vierde man dat niet. Want als hij de beslissingen zou nemen. dan had hij wel een fluitje gehad. Dan had hij wel. Een, toch? Of een vlag. Maar je kan toch niet van de vierde man verwachten. dat hij bij, bij die Mexicaan die schiet Naast dus uit, bijna ja. die bal tegen die grenzen rechteraan. Ja. En dan zou die vierde man... die zou dus dan moeten zeggen... Ja, wel bederf. Ja. Maar dat, dat kan je niet verwachten. Kijk, en ik denk... Weet je, ik, ik heb meer zoiets dat als ik naar die vierde man zit te kijken... dat ik bij mezelf denk, ja... weet je, je ik, ik bedoel, ik zie die vierde man al op, op vrijdagavond, weet je. Want ja... Ah, je ja, gaat ah, gewoon door nu, hè? Nee, ja, maar nee. op vrijdagavond staat de vierde man dus voor de spiegel thuis om, om, om dit dus te oefenen. Ja. Met die vier minuten erop. En dan zegt zijn vrouw vanuit bed waarschijnlijk van... Uh, goed gedaan. Dus, dus vanaf nu, joh, ik vind... Hou nou gewoon je mond dicht tegen de vierde man. Weet maar dat je. gaat Gert-Jan ook niet meer doen, begrijp je Nee, ik hij zei... We hebben samen gierend van het lachen aan de telefoon gelegen met ja. die tweeën. En hij zegt, je hebt ook gelijk, ik zeg het er nooit meer iets tegen. Ik zeg, nee, moet je niet meer doen, joh. Maar is dat ook de reden waarom hij waarschijnlijk één wedstrijd schorsing in over, overweging wil nemen? Dat hij bij zichzelf denkt, ja, het is zo zielig, ik, ik ja. wil dat wel accepteren dan. Hij accepteert dit, denk ik. Ja? Ja, dit is... Uh... Nee, maar moet, ze moeten gewoon de mol... Weet je, elke keer dat... Oh, wat een held is het toch, hè? René van der Gijp over de vierde man. En gisteren was hij ook weer bezig. Ik kon helaas, het fragment kon ik nog niet vinden. Maar ongetwijfeld zal ik hem een keer laten horen. Hij liet ook onder andere zien hoe een, uh, ja, een vierde official het veld opkwam met het bord. Nou, legendarisch. Goedemiddag, je luistert naar Entertainment View hier op ZFM Zandvoort. Met een van de beste bands ter wereld. Dit zijn de Kings of Leon. En You Somebody. The places I can reach, you know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Het ritme van Zandvoort, ook op internet, internet. www.zfmzandvoort.nl Zeg ik nee, zeg jij ja En wil ik gaan slapen doe jij ineens graag erop Zeg ik stop, ga jij toch nog Ik nooit een dag niet heb geleefd. Dus verrast me maar weer, ook al doet het zozeer. Jeroen van den Bomen hier bij ZFM Zandvoort. Je luistert naar uh, Entertainment for You. En over Jeroen van den Boom uh, gesproken. Hij is natuurlijk naar SBS. Maar als coach van de Voice of Holland is hij natuurlijk dan ook weg. En er zijn uh, ja, verschillende namen waarin uh, ja, zijn opvolger wordt genoemd. Waaronder uh, Treintje Ooshuis Die zou heeft aangekondigd nu al ja te zullen zeggen. Maar ook Ilse de Lange, René Vreuger, Sander de Bussinier, Gordon en zelfs uh, Marco Borsato uh, zouden kans maken. John de Mol is met meerdere partijen in gesprek en neemt begin volgende week een beslissing. Wie de juiste naam voorspelt, kan kaarten winnen voor de auditieshows die volgens de planning augustus begin. Volgens mij kan je via de, via de voiceofholland.com een, uh, ja, een naam invoegen. Dus uh, kijk even www.voiceofholland.com Zometeen uh, een enorm grappige rapper die uh, onder andere JC nadoet. Maar nu eerst Boris staat op het album Live My Life. Dit is everything about you. So, so full of it, girl. There's so much you can do with it, yeah, he's Standing around, standing around, standing around, and it. He ain't your loving it, And breathe the take thing with it.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 I say, I feel like God is free to put a little funk in his cuff. And he said, It's alright, just take a ride to paradise, just enjoy yourself. That's the meaning of life. It's happening. It's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 nieuws schrijft over haar beddito's en hoe je het went afkeert. Een van de meest opvallende en spraakmakende vrouwen in de huidige pop rock scene. De gossip is door haar houding ten opzichte van haar iets wat corpulente lichaam. Wat mij betreft gewoon een ongelooflijk stoere chick. Naast de hele I image heeft ze natuurlijk gewoon een dijk van de stem. In haar nettere release de solo plaats vind je ditmaal geen luide gitaren. Maar door de Simeon Mobile Disco geproduceerde disco sound. Beddito dus een I wrote a book. Ik vertelde dat eerder al, um, Arius heet hij. En die was bij een Amerikaanse ja, radio station Live 105 te gast. En hij doet daar verschillende rappers aan. Onder andere uh, Snoop en DMX komen langs. Nou, luister even mee. Cancun, starts oktober 29. Just go to alaskaair.com. Alright, so we're getting some requests. Apparently Harry Spears, who was here, who was at Cobb's all this weekend. Does a really mean like DMX and Jay-Z? Which one are we going hear? I might give you a medley of... A, a medley? A medley. A medley. All right, it's a little freestyle action. Here we go. Ready? Yep. Yeah. Harry Spears. Yo, what's up, what's up? It's your man, LL Cool J. We going to do it sexy right now, baby know what I mean? Got my man Snoop Dogg, DMX, and Jay-Z in the building. Hey, yo, Snoop, Holler, at him. You know what I mean? It's LL. Hey, yo, Snoop D, yo, double jizzle. I'm in the hissy-nizzle. And when you see me, you gon' still get that middle finger. That's a linger on that liquor, that chronic, that blue chronic, that tonic, that even JJ. Snoop Dogg, that's how I get down. Come around. Snoop DMX, show him how we get down. Uh. Shamir DMX, where my dog's at? Uh, uh, told you fools when a dog's in the streets. You don't wanna see that beast when that dog's off the leash. I might show you the teeth that I'ma give you the spark. If I can get you in the day, but I'll get you in the dark. Yeah. Shamir DMX, I'm hard. Uh, how I bust 100 yards. Uh Jay Z, on the mic, it's next. Shamer, DMX. Uh. It's your boy, Young Hoby, the Jay-Z, the game is real. I told y'all I've been through the fourth meal. It's Young Hope I'm on a different plane, different name. I'm with the chick with the French frames and the French name. I'm like Young Hope yo, yo Jay-Z is better. Guaranteed when you see me, I'll put four through your sweater. It's your boy, Young Hope young age, god, legendary. It's your boy, Young, in the building. <laughs> It's your boy. You know how we do. Jay in the building, man. Now me and Brooklyn stand up. It's your boy. Young Hope Ho, yo I'm back for another verse, better get another curse and I'm gonna spit one that's even worse than the first you heard when I spit it. My game's all less spit it and when you see me, ho, never bit it. I do it from the head, I do it from the heart, guarantee I bust real. Y'all cats very smart. It's your boy Young Ho Young. Ah. Uh, uh, it is. Ah oh, man. Ja, dit is te gek hè. Yeah. Eryan Spears, hij doet uh, Snoop did it, did it. Snoop Dogg na DMX, JC z en LL Cool J. Love that you bring Ah, dit is mooi. Hè? Treintje oost bij uh, Entertainment View. En everything has changed. En het staat op een, al, een nieuwe album: uh, Sundays in New York. We gaan even over naar, uh, nou ja, naar kort even shownieuws. Want uh, Willy van The Opposites. Uh, heeft uh, ja, zijn stalker uit een stalker, de jonge vrouw die Willy uh, van het Nederlandse rap duo de zit vorig jaar bedreigde, staat binnenkort voor de rechter. Ze zou hem zowel via de mail als lijfelijk hebben lastiggevallen. Omdat de rapper, die eigenlijk Willem de bruin heet, vreesde voor zijn veiligheid en die van zijn vriendin, besloot hij de politie in te schakelen. Show News laat zaterdag weten dat de zaak op uh, 5 april voorkomt. En de 3J's gaan zo'n festivalnummer pimpen. De 3J's gaan uh, kleine aanpassingen doen aan het arrangement van Je vecht nooit alleen... Het Volendamse trio vindt de Nederlandse inzending... van de Eurovisie Songfestival niet snel genoeg... om op gang te komen. Gitarist Jaap Kwakman laat zaterdag in het AD weten... dat het zeker niet de bedoeling is... om een nummer commercieel op te blazen. Wel sleutelen we aan een intro van het nummer... dat gevoelsmatig net iets te lang duurde... waardoor je vecht nooit alleen een beetje langs op, langzaam op gang komt. Ook overwegen de heren om extra achtergrondkoord toe te voegen. Daarnaast werken de 3S momenteel hard... aan de Engelstalige versie van het nummer. De heren willen tijdens de Eurovisie Song festival graag een Engelstalige versie van Je Veg Nooit Alleen presenteren. In mei staat ze in de tweede half finale van het Zangfestijn fe dat het jaar plaatsvindt in Düsseldorf. En als laatste Michael Jackson verdient maar liefst 3,10 miljoen euro tijdens zijn dood, of na zijn dood. Michael Jackson heeft na zijn dood ruim 10, 310 miljoen dollar verdiend. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten documenten die entertainmentwebsite TMZ in handen kreeg. De muziektijdschrift Billboard lijkt zich in juni met een schatting van een miljard dollar flink te hebben verrekend. Het kapitaal van Jackson groeit nog altijd door de inkomsten uit muziekrechten. De albumverkoop uh, van This Is It uh, uit de recht rechtbankdocumenten blijkt ook echter dat de King of Pop nog 400 miljoen dollar aan schulden heeft openstaan. Het ergoed van de zanger wordt sinds zijn dood beheerd door advocaat John Branca en de muziekbaas uh, John McLean. De beheerders hebben sinds Jackson dood al 159 miljoen dollar uitgegeven aan on onder meer aflossen van schulden. Belasting en dollars uitgeven aan onder meer aflossen van schulden. Uh, en steun voor Jacksons moeder en kinderen. Zij krijgen ook salaris betaald uit het vermogen. Uit het rechtbankpapieren blijkt onder andere dat er momenteel 65 claims aan het adres van Jackson na latenschap zijn ingediend. Zo speelt er een zaak over de re rechten van de videoclip Thriller. Dus ja, ik wist helemaal niet dat hij zoveel schulden had. Is dat? Want Michael Jackson heeft dus uh, ja, echt niet normaal verschulden. Maar hij verdient nog steeds enorm veel geld. 3 miljoen uh, euro, of, uh, ja, dollar na zijn dood is dat. Nou, toevallig hij komt even langs. Michael Jackson heeft van zijn betere platen hier bij Entertainment for You. En laat even van je horen. 033-573-1969. You rock my world. never be the same. Girl, you came and changed. The way I the way I don't. I cannot explain. The things I feel for you. Girl, you know is true. stay with you. I feel my juice. And I'll be all you need. so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 I'm never gonna leave this bed. Take it, take it all, take all that I have. Take it, take it all, take all that I have. Zometeen zijn we terug met het uh, tweede uur entertainment view met uh, natuurlijke muziek uit de provincie en uh, popstar Henry. Maar nu eerst gaan we over naar uh, nieuwe muziek. We draaien nog één plaatje voor het nieuws. Adele heeft een um, ja, paar, paar maanden geleden, paar, een, maand geleden heeft ze een nieuw album uitgebracht genaamd 21. Nou, ik heb hem beluisterd. er zitten alleen maar goede platen op. Na Rolling in the Deep heeft ze een uh, nieuwe single uitgebracht en die heet Set Fire to the Rain. I let it fall.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 De broers van 14 en 18 worden verantwoordelijk gehouden voor het wegpesten van hun buren. En vermoedelijk ook voor het wegpesten van een homostel uit dezelfde straat. De politie pakte de oudste vannacht op na een inbraak in een auto. Het maandenlange gepest van de jongens in Leidsterrein veroorzaakte veel ophef.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 De tweede man van de terreurorganisatie zegt in een toespraak dat Egypte onder Mubarak corrupt was. Het land zou zijn afgedwaald van de islam. Het beste alternatief zou zijn om er een islamitische staat van te maken. De toespraak is te zien via islamitische websites. Iran heeft twee Duitse journalisten van Biltam Zontaak vrijgelaten. Ze kwamen vrij na betaling van een borgsom... De verslaggevers waren veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf. De twee waren op een toeristenvisum het land binnengekomen en zochten contact met de zoon en de advocaat van een Iraanse vrouw. De vrouw zou worden gestenigd voor overspel. In Brabant is een verkiezingsbord van de SP vernield, waarop werd geprotesteerd tegen de bouw van megastallen. Het bord stond in een weiland in Sterksel, een plaats onder Eindhoven met veel varkenshouderijen. De SP vat de vernieling op als een poging tot intimidatie en heeft aangifte gedaan. Het weer, kans op lichte sneeuw of motregen, in het noorden droog. De temperatuur vannacht tussen min 4 en plus 2. Morgenmiddag overal droog en 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.